In de Sint-Lambertuskerk in Belgische Hasselt wordt morgen een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers die vielen tijdens Pukkelpop. Tijdens het popfestival kwamen donderdag vijf mensen om het leven toen een noodweer losbarstte. Tien festivalgangers raakten gewond, de toestand van drie van hen is kritiek. Vanochtend is het kampeerterrein van Pukkelpop open geweest voor festivalgangers die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers halsoverkoppen terreinen en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Overlevenden van het bloedbad op Utoya kunnen vanmiddag het eiland bezoeken. Ze doen het samen met familie. De Noorse politie verwacht dat er ruim duizend mensen naar Utoya komen. Ze worden in kleine groepjes naar het eiland gevaren. En daar onder begeleiding van hulpverleners naar plaatsen gebracht waar Anders Breivik op jongeren heeft geschoten.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 In de Randstad vielen bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda 5 kilometer van knooppunt Debrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstrokken zijn er dicht. En bij het knooppunt De Debrechtseplein is de verbindingsweg dicht naar de A20 richting Gouda. Dat geeft al de hele dag vertraging en problemen ook op de A20. Het is niet echt handig om aan te sluiten in de file, het is veel beter om om te rijden vanaf knooppunt Ridderkerk via de Benelux-tunnel.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 Something grows my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning I'm Paris King, out of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 <laughs> my name is Simpson Spread I also DJ and I like the schools I so took another way I like the mic and G So I use my voice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 Krijgen we toch nog een klein beetje dat verkozengevoel op deze zaterdag. Met het mooie weer van vandaag. Door de MC Mark G en DJ Sven. En de holiday rap uit de jaren. Nou, volgens mij eind jaren 80, begin jaren 90. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, uh, we zijn er weer vanaf een zonovergoten gasthuisplein. Heerlijk hè? En uh, ik heb begrepen dat we vandaag er wel van moeten gaan genieten. Want je weet maar nooit wat de dag van morgen zal brengen. Uh, maar wat we vandaag hebben, dat is wel duidelijk. Want we gaan natuurlijk om half vier de evenementenagenda bespreken. Om half drie krijgen we het weerbericht van de enige echte weerman van Zandvoort, Lex van der Hoorn, om half drie. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We hebben natuurlijk veel Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier in ieder geval bij de hand. Want er zijn natuurlijk van allerlei evenementen en dingen te doen waar wellicht u naartoe zou kunnen gaan. We staan ook stil bij het Nationale Kampioenschap Zandsculpturen, want dat is begonnen aan het Badhuisplein. Tussen drie en vier hebben we een interview met Louis van der Meij, want ze gaan ook alweer biljarten. Het begint alweer. Ja, ze gaan alweer biljarten. En we zijn natuurlijk ook even aanwezig, als het goed gaat allemaal, bij uh, de watersportvereniging Zandvoort. Want daar is om 12 twa uur de, de, de NAM-REM-race uh, van start gegaan. En als het goed is, is daar volgens onze sociaal, uh, social. Onze nieuwe collega. Nieuwe collega, <laughs> verslaggever uh, Fred de, Frank de Visser aanwezig. Dus die gaan we straks om kwart over twee even bellen. En voor de rest, uh, genoeg muziek en in, uh, interessante nieuwtjes om uh, te blijven luisteren. Om half drie het weerbericht. Zal hij op het strand zitten? Volgens mij wel, hè? Ik denk het wel. Ja, als ik hem zelf. wel. Ik denk het wel. Nou, we gaan je bellen, Lex. Of je komt langs. Nou, kijk maar eventjes. <lacht> dus. We zullen het zo merken. Om half drie bij Sanford op zaterdag. Het weerbericht van meteopagina.nl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 Fine. Come on, party people, shake your body line Het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM ZFM Maak je naambaar Want de zon schijnt. Dus pak je radio, ben frans en zet hem op 106.9. 106.9 ZFM. Yeah. 24 uur per dag hete zomerhits. your heart with mine, come over here with your Ik zal het wel weten hoor, vandaag gewoon lekker naar het strand toe gaan met het heerlijke weer en zo voort. Je hoorde de ziel van Crystal Fighters en Plaas. Straks gaan wij uh, wat verslaggeving doen van de Rem Race die vanmiddag om 12 uur van start is gegaan. Maar eerst even wat anders Albert-Jan. Ja, ik denk, we gaan even mee luisteren. Albert-Jan met de verslaggever van uh, CFM aan de babbel, ja. Oké, okay, uh, aan de lijn hebben we nu uh, Frank de Visser. Frank, goedemiddag. Uh, ik hoop dat de luisteraars het zo uh, ook kunnen horen. Uh, vanmiddag om 12 uur is het catamaran spektakel begonnen. En jij was bij de start aanwezig. Ja, ja. ja helaas de bol uh, de het was, uh, het van de bal af decht niet op. Maar het was een fantastisch uh, gezicht. een spectaculaire start. Die moest echt de echte 48 vorige maanden niet zaten in min 4. En wat ik begrepen heb, want ik zo snel mag zijn in het commentaar, dat de. De, de eerste motor weer bij het noemenpijn terug zijn en nu aan de terugreis beginnen. En de verwachting is dat ze binnen 20 minuten kunnen zijn. Uit, uh, uit welke uh, uh, hoek komt de, de wind? De wind staat zuidwest. Maar hij neemt iets af in kracht. Hij was uh, weg in 4, Het is ben alvast uh, 3. Goedemiddag. Uh, Oké, okay, dus, uh, dus ze kunnen voor de wind weer terug richting Zandvoort, of niet? Ja. ja. 4 uh, van een kilometer of 50 per uur. Zo. So. Uh, ja, dat is uh, bijzonder. Uh, maar ik denk dat ze dit op dit moment niet gaan halen, want de wind neemt iets af. Oké, is het een groot veld of is het een uh, klein veld? Het, het veld bestaat uit zo'n 65 boten. Zo, so. 65 boten. Ja, voor de luisteraars die het uh, niet horen... Ze zijn inmiddels bij Noordwijk aangekomen en weer terug richting Zandvoort. Jij belt vanaf het geheel verbouwde Watersportclubhuis? Ja, ja, fantastisch. Is het mooi? Ja, het is fantastisch, het is ongelooflijk. En dan zouden we wel niet meer zien dat we daar oorlogs moeten gaan of sowieso door natuur of lid moeten worden, want het is echt een fantastisch gebeuren daar. Oké, en hoe laat verwacht je de boten eigenlijk weer binnen? Ik denk met de kwartier 20 minuten. Oké. Okay. Goed. Frank, bedankt voor deze update. En uh, we spreken elkaar. We spreken elkaar. Tot vanmiddag. Hoi. Ja, dat was uh, Frank, uh, Frank de Visser. Een beetje slechte verbinding. Een beetje hele slechte verbinding. Maar goed. Binnen een minuut of twintig zijn de boten weer terug uh, op Stamford voordat het juist van Frank de Visser. Helaas eventjes via een speciale verbinding geregeld. Is. Ja, eh, vandaar dat de verbinding niet altijd goed was. Dus ik neem hem nu weer even over. Dus vanmiddag over een kwartier komen de katamarans weer terug vanuit de Katwijk voor de Wind. Dus ze kunnen spinnaker op en ze zullen snelheden bereiken van rond de 40 km per uur. Dus over een, als u dat wilt zien, moet u snel zich haasten naar de watersportvereniging Zandvoort. Hoor ik hem nou zingen naar een eiland? Dat zou het rem-eiland zijn uh, waarschijnlijk. Al -Jan. Ja. ja, daar ziet hij zie gewoon over. Ze zoeken zich rond naar dat eiland. Jorgen, <laughs> de splitsing een plaat die er uh, uiteraard vandaag uh, wel bij past. Bij de nam-rem-race die gaande is. Ja, en mag ik nog even, ik wil het verhaaltje even afmaken, want het is een tweedaagse evenement, want morgen zullen er namelijk ook voor de Zandvoortse kust korte baanwedstrijden zijn in de verschillende klassen. Dat zal gestart worden rond 11 uur uh, voor de watersportvereniging Zandvoort En voor meer informatie Kunt u terecht op www.zandvoort.nl .ww www.zandvoort.nl. .ww dus vandaag en morgen een heerlijk zeilspektakel voor de kust van Zandvoort. Een hete zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Ik hoor je hier bij CFM Sanford Sanford op zaterdag bij, tot aan 5 uur vanmiddag. En dit was een uh, lekkere single uit de jaren 80, Joris Steve Jobs en The uh, Higher Love. Nou, er valt weer heel veel te doen uh, binnenkort op uh, sportgebied. Dat betekent het nieuwe voetbalseizoen. En daarvoor is uh, aangeschoven Joop Fris. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren. En luisteraars, Ja, we maar, maar niet alleen het voetbalseizoen hè? Nee, nee, nee. Er gebeurt heel veel andere... Er gaat nog heel veel meer gebeuren, want het handbal staat te springen. Hockey gaat beginnen, basketbal gaat weer beginnen. Maar de voetballers zijn al bezig en die hebben nu, aan, uh, ja, zoals het heet, gespeeld in de Haarlem Cup. Dat is een regionale club, waar, uh, cup, waar alle uh, teams van de regio in mee kunnen doen. Als ze een beetje hoog genoeg spelen. Uh, het eerste van Zandvoort speelt mee en het tweede van Zandvoort speelt mee. En het e de eerste Zandvoort heeft uh, daarin redelijk goed gepresteerd eigenlijk. De allereerste wedstrijd van de Haarland -club was uit bij Edo. HFC Edo. En dat speelt zondag eerste klasse. Dat is pittig. Dat is heel pittig. Uh, die ploeg die heeft vorig jaar op een Haarna uh, promotie gemist... Dat ging net niet goed. Dus gewoon een sterke ploeg. Daar uh, verloor Zandvoort uh, met 4-0. Maar het is een hele jonge ploeg die Pieter Keur heeft. Uh, die, die ook toen... Uh heeft ingezet, want er zijn een paar oude knarren, dus tegen zijn verdwenen. Uh, Remco Ronde bijvoorbeeld is er niet meer, Michel de Haan is er niet meer. Boy de Vet was op vakantie. Nou, dan heb je al een, een, gauw een team wat een, behoorlijk jong is. Uh, maar goed, 4-0, dat is absoluut geen schande van een zondag eerste klasse. Toen hebben ze daarna gespeeld, uh, thuis tegen, moet ik even kijken, want ik, ik, anders had ik het door elkaar, uh, Tegen uh, um, Hillegom. Hillegom is een derde klasse zondag. En uh, dat was uh, in, in een verschrikkelijk weer. Druilige, vieze, misere koude regen. <laughs> Ik heb het kwartier gestaan. Ik ben naar ja, huis gaan ik dat bij hem toen had. Uh, dat ging erg goed. Het, het duurde lang voordat de eerste doelpunt erin lag. En daarna zijn er nog zeven gevolgd. En dan uh, de laatste wedstrijd, dat was afgelopen dinsdag, dat was tegen HBC uit Heemstede. En dat is ook een zondag, nee uh, zondag vierde klas moet ik zeggen. Die, uh, die gingen uh, echt goed. Dat ging heel goed, dat uh, HBC. En toch heeft Sandvoort, uh, was het vrij snel doelpunt. Uiteindelijk nog gewonnen met 4-0. Maar er waren pas Drie doelpunten heel laat in de wedstrijd. En dan gaat nu, deze week, gaat de competitie beginnen voor de KNVB Cup. De vroege Gatorade Cup, zoals die heette. En de spelers ze vandaag uit. Bij Concordia. Concordia is een zondagclub. En als een zondagclub op zaterdag moet voetballen, begint dat altijd laat. Dus ze speelt pas om vijf uur of zeven uur, uur, weet precies? 5 uur precies, vijf ja. uur, spelen ze die wedstrijd. Dus ja, die kunnen we niet in deze uitzending meenemen, helaas. En dan komende dinsdag, dat is misschien wel interessant. Dan komt uh, DSS naar zand voor de DSS ook een zondag derde klasse. En uh, die wedstrijd begint om half acht. Oké. Okay. Dus het gaat uh, goed met, uh, voorlopig met, uh, met uh, Zandvoort. Ik weet niet, dat zeg ik heel eerlijk, de uitslagen van het tweede. Ik weet alleen dat het tweede allereerste wedstrijd uh, met 7-0 niet gewonnen heeft. <laughs> dat zeg ik dat is toch nog goed? <laughs> ja, ja, ja. De rest weet ik echt niet. Geen flauw idee. Ehm. Um, en dan gaan we op 3 september gaan we de competitie weer beginnen. De competitie seizoen 2011-2012. Dus er wordt een verjongteam team SV Zandvoort 1. Ja, ja. En er is ook nog een versterking. Ik vind het een behoorlijke versterking zelfs. Danilo Arends is teruggekomen op Zandvoort. Die is ooit weggehaald door Haarlem. Heeft onder andere opleiding genoten bij Ajax. Heeft Bij Jong Aardo is hij aanvoerder geweest. Katwijk de eerste is toch ook hoofdklasse... Toen de tijd, is dus nu zelfs uh, uh, topklasse. Uh, en uh, die is terug naar Zandvoort gekomen. En dat vind ik toch wel een, een behoorlijke versterking. En met name, hij is uh, goed op de linksachterplaats. Hij heeft altijd gespeeld. En dat vind ik toch op dit moment een vrij zwakke positie van, van Zandvoort. Uh, dat zou hij versterking kunnen brengen. Maar hij speelde wel die eerste wedstrijd die ik zag. In de spits. Hij heeft nog gescoord ook. Uh, maar ik vind dat een versterking van Zandvoort. Ik vind het alleen jammer dat bijvoorbeeld de Michel de Haan weg is. En Remco Rondé. Dat zijn spelbepalende spelers. Met name in de as van het veld. En ik vind het jammer dat ze er niet meer zijn. Maar goed, zij hebben besloten om lager, op een lager niveau te gaan voetballen. Ja. Oké, okay, het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en CFM is er weer bij. Jij bent weer elke week zo rond het veld te dat vinden. Ik zal misschien één week niet kunnen, maar dat is weer wat om. Nou ja, dat maakt ja, helemaal ja. niet uit. Goed. Joop, straks gaan we het even hebben over onder meer het frisbier. Ja. Maar eerst gaan we even een plaatje draaien en dan naar Lex van de horen voor het weerbericht voor de kamer. Je zit al he. te popelen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Eerst even een gouden ouwe. Nee. Nee. <laughs> voor uh, en Joop dan. Jawel, want je wel voor we de ja, graag gedaan. Nou ouwe waren dit ook alweer, de Archies. Heel goed. Ja he, ja, klopt. Oké, okay. die Archie's speciaal gedraaid voor Colden Joop. Even van half drie. we gaan naar het weerbericht. En voor het weerbericht gaan we vandaag naar het uh, strand toe, want het is uh, lekker weer. Goedemiddag Lex van der Hoorn. Goedemiddag Rob. Hey, kijk, Goedemiddag. dat is een tijd geleden dat we jou uh, niet vanuit de studio in de uitzending hebben. Ja, dat is een tijdje terug, hè? Jongen, jongen, en dat in de, in de zomer, hoe is het mogelijk? Ja, ja, ja, ja. ja. Het is, dit, dit is zo helemaal zo. Maar je moet er vandaag echt wel van genieten, Rob. En dat doe ik. Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat w doe ik. Want het is prachtig weer. Een beetje veel wind, hè, geloof ik. Nou, er uh, was vanochtend, toen, uh, toen die, uh, die uh, race vertrok. Die, die, uh, zeilrace. Is het die zeilrace? Katamarans, ja. Ja. Uh, toen was het een dikke vier. En uh, nu neemt de wind wat af, op dit moment. Dus uh, hij gaat richting 3. En hij komt uit het zuidwesten. Oké, okay, nou dan is het uh, prima uithouden op het strand, lijkt mij. Ja, het is alleen jammer dat er nu wat, uh, wat lichte bewolking vanuit het zuiden op komt zetten. Maar het blijft gewoon lekker aangenaam weer op het strand hoor. Hm? De, de mensen moeten niet weglopen van een wolkje komt er dan. Nee, het blijft gewoon lekker weer. Dat bedoel ik, gewoon lekker blijven, blijven zitten. Precies, en de temperatuur die is op dit moment uh, 20 graden in het dorp, op strand uh, 19, en uh, er komt nog wel een graadje bij vanmiddag, als de zon nog een beetje erbij komt. Dus dat gaat helemaal goed vandaag. Een uh, jas hebben we niet nodig, Lex. Nee, nee, nee, nee. Kak. En vanavond, vanavond ook niet, is dus vanavond barbecue weer. Oh, lekker. Ja, dat ja, ga ik ook doen ook. Ja, zeker nou. <laughs> <laughs> waarom, <laughs> ja. waarom? Je hebt groot gelijk. Nee, omdat dat lekker is. <fijf> Oké, okay, is altijd lekker. Ja. Nou, nou, morgen ja, morgen is het wel wat minder, uh, Rob. Hé. Hey. Mor ja, morgen is het wat minder. We, de, de morgen hebben we wolkenvelden met wat zon. En er is zelfs kans op een bui. En die bui die zou uh, nog voor de middag kunnen vallen hier in Zandvoort. En dan uh, gaat dat zich verplaatsen naar het binnenland. Dus, uh, ja, morgen is het wat minder. Oké, okay, maar wel een beetje zon erbij nog. Ja, misschien nog wat zonder, ook nog wat bij. En er staat een, uh, een matige uh, zuid tot westenwind. Hij begint in het zuiden morgen. En dan uh, in de loop van de dag dan draait hij naar het westen toe. Maar de temperatuur, die komt toch nog op. Morgen op 24 graden, volgens de kaarten. Dus het wordt toch wel uh, een lekker weer. Alleen ja, je moet even die bui binnen blijven. Oké, okay, 24 graden, daar zitten we volgens mij wel uh, boven de normale temperatuur. Ja, want die is 22. Dat, dat bedoel ik. Ja. We gaan de goede kant op Lex, of niet? Wat, wat dat betreft mogen we niet klagen. Nee, maar we willen de zon er ook bij hebben, dus... Ja, maar dat is wat minder morgen hoor. Het is niet zoals vandaag dat ik uh, morgens de deur uit ga en dan lekker in de blote bast uh, op het strand blijf. Dat is echt wat minder. Oké. Okay. En dan, uh, dan maandag, dan uh, is het, uh, ja het is, weet je wat het is Rob? Het is zo wisselvallig, het is niet, uh, het is niet stabiel. Dat vind ik zo jammer, we hebben geen, geen stabiel weer. Want maandag is het eerst zonnig en dan in de loop van de middag, dan gaat de bewolking weer toenemen. Dus als je naar nou strand wil maandag, doe dat dan in ieder geval zorgens, morgens en wacht niet tot de middag. Want dan kan de bewolking weer toe gaan nemen en dan staat een zwakke oostelijke wind En dan komt de temperatuur op normale waarde voor de tijd van het jaar uit op ongeveer 22 graden. Nou, en dan dinsdag, dan zitten we in het centrum van een laag drukgebied. Nou, dat betekent nooit zo goed. Dat houdt dus in dat het wisselend bewolkt is. En we hebben dan ook wel veel buien op maandag. Of dinsdag, dinsdag. Dat is, uh, ja, dat is even een... Uh, Even, even, even de dipie. Er staat een veranderlijke wind en dat komt dus omdat we in het centrum van dat lage drukgebied zitten. En de temperatuur die zit even goed, toch nog wel op de 23 graden. Oké, okay, de temperatuur is wel goed, maar het echte zomerweer laat er nog steeds op zich wachten. Ja, dat, dat zonnige, mooie, strak blauwe luchten, die, dat moeten we even vergeten hoor. Nou ja, vandaag genieten we ervan toch? Een redelijke ja. dag. Ja. Precies, vandaag is het gewoon een hele redelijke dag met goed wat zon. En uh, ja, er komt wel wat sluier om gaan vanmiddag, maar echt slecht wordt het niet hoor. Ja, de luisteraars willen het waarschijnlijk weten. Gaan we nog een beetje echt zomerweer krijgen? Nou, wat ik je dus in het begin vertelde, er zit geen stabiliteit in het weer. Het blijft wisselvallig. Dus elk uurtje zon, wat je wilt uh, wat we krijgen, dan moet je er meenemen. Dat is een goed advies. Uh, heel goed advies, ja. Lex. Uh, dankjewel, uh, Armatje. <laughs> <laughs> Wat doe jij dan op het strand? <laughs> Want, ik pak dat uurtje mee. Juist, heel goed. <laughs> ja. En hoe het uh, verder gaat, uh, Rob, dat kan je dan zien op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl of slash mobiel erachter als je bijvoorbeeld op het strand naar het weerbericht wil kijken. Ja, dat is hartstikke makkelijk. Dan kan je ook satellietfoto's en zo bekijken. En de regenraden kan je in de gaten houden. Je kan er van alles op zien. Jo, die techniek van tegenwoordig Geweldig. Ja, Ongelooflijk hè. En we ja. kunnen je ook nog volgen? Ja, op Twitter. <laughs> ja, dus dat is een Meteopagina. En dan krijg je elke avond van mij een weerberichtje voor de volgende dag. Geweldig. Techniek staat voor behalve, niets. Behalve vandaag hoor. want dan zit ik te barbecuen. Ja, Oké, okay. <laughs> nou. Hé hey Lex, geniet ervan. En volgende week dan gaan we je weer spreken. En dan hopelijk weer vanaf het uh, strand. Ik doe mijn best wel. Ja, oh, lekker goed. Oké, okay, volgende week. Dankjewel, Tot Lex. Week. Hoi. Dat was uh, Lex van de Hoorn. Lekker vanaf het strand. Ja, mm, Dat is genieten vandaag, hoor. Hier is Summer in the City. Hot summer in the city. up the stairs gonna meet you on the rooftop yes,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 van je als besluit en laat achter. tussenuit een vlucht weg naar on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit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 This little girl insane and fly away to someone. New. Everybody's gone, they left the television screaming at the radio's on.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 Me de de Ik ga sliepen oh, like tussen uit. Yes, de lucht en luchtweg ramen. Leuk om deze plaats weer eens uh, terug te horen op de radio. Yo, de bluff te samen met de County Crows. En Holiday in Spain was dat. Met die geweldige tekst daarbij. Hè? Heerlijk. Holiday in Spain. Ja, er dus zijn mensen die zeggen van... Uh, ja, ik ben blij dat ik niet naar Spanje hoef. Die woorden heb ik gisteren van iemand gehoord, Albertje. <laughs> <laughs> ik bedoel, mag je naar Spanje? Ja, maar ja goed, uh, het is nog een beetje onduidelijk. Oké. Okay, dus okay. Uh, ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen. Is, is goed. Uh, Joop zit nog steeds uh, in de studio en uh, ja, we zijn aangekomen bij het uh, basketbal, uh, Joop. Onder andere, ja. Ja, onder andere. Onder andere, ja. Nou, die basketbal die gaat uh, rond 12 september weer beginnen, die competitie. En uh, het eerste herenteam van Lions heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. In um, eerste instantie was er dat er uh, na het afgelopen seizoen, waar behoorlijk veel ontwikkelingen zijn geweest, uh, er geen echt representatief herenteam zou zijn voor die tweede rajonklasse waar dat team in speelt. Uh, we hebben toen aan de bond gevraagd, de uh, Roy, Noord-Holland, of wij twee klassen lager mogen spelen. Normaal gesproken doen ze dat echt niet. Je mag één klasse lager inschrijven, anders niet. Nou, dat werd toegestaan. En... Uh, Gaande de zomer waren de ontwikkelingen dat er jongens zouden gaan komen. Sprake van goede basketballers heb ik het over dan. En op een gegeven was er weer een behoorlijk team. En ja, toen zaten we in die vierde competitie, vierde rayoncompetitie. Toen was er een club in, ik denk, maar dat weet ik niet zeker, in de buurt van Amstelveen. Die wilde graag ook rayons spelen. En die wilde maar niet hoger dan de vierde klasse. Onze okay. plaats was nog vrij... Nee, nou, het was het gauw gebeurd ja. Dus in ieder geval speelt uh, Lions uh, het herenteam volgend jaar in de tweede rayonklasse um, Marvin uh, Martina is weg Die uh, gaat uh, ballen bij, uh, uh, uh, uh, bij de hertogballers ah, uh, In uh, Herugewaard Dave Crowder is wel gebleven. Er was sprake van dat hij weg zou gaan. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn broertje Mike een hele goede basketballen. Hij heeft hij gewoon overgehaald. Kom lekker op zandvoetballen, man. Lekker oud. Lekker met mij. Ja. Uh, uh, Mike Crowder heeft hoge basketballen. Uh, Eredivisie gespeeld. Jaren bij Ackerdes uh, uh, uh, uh, gebald. Dat is ontzettend goede ballen. Lange jongen. En dat hebben ze allemaal van die vader. Die kunnen ook aardig basketballen. Dan uh, is Niels Krabber dan weer terug. Die is, uh, heeft uh, een blessure gehad van een anderhalf jaar. Prince die blijft. En wellicht, maar dat weet ik nog niet zeker. Robert Empirik, want die heeft vorig jaar een hersenschunning opgelopen. En dat is niet helemaal goed gegaan. Die gaat het wel proberen. Dat team wordt gecompleteerd met Peter Sterker. En Peter Sterker is een van de, de goede veteranen van uh, Flamingo's. En Sander van Boom, even Chris Kemp uit het tweede team. Ook geroutineerde basketballers. En dan hebben we nog uh, twee junioren eerste is Duco Baukes en de tweede is Jaar van der Meij. En dat is echt een talent, jongens. jongen is 17 jaar die balt dus echt de, de ster van de hemel af. Dus met dat team gaat, uh, gaat Dave Kroder aan de gang. Die blijft uh, trainer-coach. En uh, ik maak me sterk dat het toch een behoorlijk team is. En dat er uh, echt met de uh, Lions rekening moet moeten gaan worden. Dat is anders met de dames. De damescompetitie bestond uit uh, negen ploegen. Op het einde van het seizoen. Dat waren begin elf. Er zijn er twee onderweg afgevallen. Er zijn na het seizoen nog drie afgevallen. Met zes teams kan je geen competitie spelen. Er is gesproken met de NBB Noord-Holland. Die vonden een oplossing in... Degene die wilde van de competitie Noord-Holland samenvoegen met West 2. Of met West, dat heet voetballen West 2. Dat is rondom Den Haag, Rotterdam, Leiden die kant op. Tot aan Utrecht. De dames moesten dat wel goedkeuren. En je, moet, je moet krijgen wel een langere reistijd. Ja. Laten we eerlijk zijn. Uh, een paar konden niet. Uh, ik ben bang, ik hoop het niet. En als er mensen zijn die behoorlijk kunnen basismen, met name dames, meld je alsjeblieft aan. Want anders hebben we volgend jaar geen damesteam. We hebben gewoon nog een paar speels nodig. Meld je aan. Ook dames die afgelopen seizoen bij eens gebald hebben en er mee gestopt zijn, kom alsjeblieft terug, want we hebben het keihard nodig. Dat is een hele emotionele oproep voor mij. Ja maar wel duidelijk, ja <laughs> heel duidelijk. gaan we nog even hebben over softball? ja, gaan we nog even okay. hebben. Softball. softball is ook weer begonnen. nu de tweede wedstrijd gespeeld afgelopen woensdag tegen, thuis tegen Olympia Haarlem. Um, die, zoals jullie weten waarschijnlijk heeft, uh, heeft het heeft damesteam ontzettend goed gespeeld dit jaar. pas één wedstrijd verloren, de rest alleen maar gewonnen en um, die wonnen afgelopen woensdag opnieuw. Um, begon een beetje eens te komen bij uh, 8-0, toen werd het uh, 8-2, 8-3, 8-4, 9-4, 10-4, 10-5 en uiteindelijk Witten dan 12-5 voor Zandvoort. Dus oh, nee. er gelukkig geworden. Ja, ik het, gevolg even door. Ja. het gevolg daarvan is dat uh, ze een over twee wedstrijden kampioen kan, kunnen worden. En ik hoop dat het thuis is. Ze zou natuurlijk ontzettend ja, leuk zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Eh, verdiend. Uh, gewoon echt goed team. Uh, een hecht team, En uh, die moet gewoon volgend jaar in die vijfde klasse gaan spelen. Oké, okay. en uh, tot slot had je nog even iets over de, de frisbee-gebeuren ja. op stad. Ja, het strand. in de Stand van de Sandburgse Krant stond deze week dat de uh, WK-gangers van uh, de frisbee wereldkampioenschap op in Tsjechië. Ja. Dan komen er komen een stelletje naar Nederland. Uh, professionals uit Amerika, de betere Nederlanders, komen naar stand voor toe. En die zouden demonstraties gaan geven. Twee dagen, vandaag en morgen. Op een uh, locatie eigenlijk niet. ...exact bekend is. Dat zou in de drukte liggen. Uh, vandaag hebben zij ze niet gekomen. Ik, tenminste, ik heb ze niet kunnen spotten. Hm. Uh, ik denk dat het door de wind komt. Te veel wind. Het was uh, bijna vijf vanmiddag. Ja. Dat is toch wel pittig eigenlijk. Dus ik hoop dat dat morgen dan gebe gebeurt. En dat zou dan zijn uh, op het stuk strand... ...tussen Mango's Beach Bar... ...en uh, uh, Sandy Hill. Sandy Hill, ja. Ligt ook weer aan de drukte. Is het niet druk, speelden ze bij Mango's. Is het wel druk, dan speelden ze bij Sandy Hilda. Daar is een groot stuk open. Uh, dat moet je dus afwachten. Dat is van, uh, het begint in ieder geval om twee uur als het doorgaat. En het is om vijf uur afgelopen. Heel okay. leuk om te zien. Ik heb ze ja. één keer in de sport gewoon schouwen. Toen ook buiten. Dus het dat is, gewoon dat is, is gewoon kunst wat ze doen. Ongelooflijk. kunst. Dat moet ja. je echt gaan zien. Gewoon ja. gaan kijken. Ja, zeker. Dus ja, en uh, Sanford Alive is natuurlijk ook uh, dit weekend, tien jaar. Ja, hè? Hallo, dat komt straks nog wel bij de evenementenagenda. Om half vier. Juist. Oké. Okay. Jamp, mag je hartelijk danken. Dat hartelijk mag. bedankt, Joop. Graag gedaan. Heel en binnenkort uh, horen we weer met het voetbal. Dankjewel, van Frans. Graag gedaan. De volgende plaats speciaal voor uh, collega Daan Lefferts en de hele familie natuurlijk, want die zijn hard aan het klussen in een nieuwe woning. Daan, van harte gefeliciteerd en maak er een mooi kasteeltje van. Deze speciaal voor jullie. Hier is Mattia Bassar en Tizendo. En pas op voor de druipers, hè. Pas op voor de druipers. Want uh, voor je het weet, dan, uh, dan zijn die uh, op je deur, hè. Ja. Met verven, daar hebben we het over. <laughs> Oké, okay, speciaal voor uh, collega Daal gedraaid. En uh, nogmaals, gefeliciteerd met je nieuwe woning. Dat was Mattia Bassar en Ticento. Tevens alweer het ene laatste plaatje wat betreft dit eerste uur. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug met nog twee uur lang uiteraard heel veel nieuws en informatie. En heel lekkere muziek bij Zandvoort op zaterdag. De laatste plaat voor drie uur is de jeugd van tegenwoordig. Hier is Get Spanish. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get on. Get Spanish on. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Expansion Expansion Prenk, prenk pren, el no pren pren o la si O la di di, d It is Spanja, wey. I bestang, man, tis geen pinko. I krijg niks, ik zeg yo no tengo. Beach nikke, yo no quiero. Hanger met message, quiero. Here, in my Spaanse, talk, nikke, Spaanse. Donde está mi dinero? Buenos noches, en tot zins. Vete felente, nunca noit vriends. Los gezelligitos, donde estás genito? Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos, donde estás genito?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 Spanso wordt sowieso voor die hoze chorizo. Bocadillo con manchejo, dat is fabagjejo. El anus del diablo, dat is de costa de sol. El anus del diablo, dat is de costa de sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Desveil je cojoño, ten coño. Los gestelegitos, dones tajanitos. Kost delsos, los geseligitos, dones tajanitos, genitos. Oh. delsos. Hola supermercado de la bancos por aquí lets getige. get spanish it's spanish get spanish hola supermercado de la bancos por aquí lets get spanish spanish hola supermercado de la bancos por aquí lets get